Met het de gesprekken tussen Iran en de VS in Pakistan zijn begonnen, melden Iraanse en Amerikaanse media. Wie er allemaal aan tafel zitten in Islamabad is niet bekend. Eerder vandaag sprak de Amerikaanse vicepresident Vance al met de Pakistanse premier Sheriff. En ook de Iraanse delegatie sprak al met hem. Iran stelde vooraf eisen aan de gesprekken. Zo wil het land bijvoorbeeld dat de Israëlische aanvallen op Libanon moeten stoppen. Iran zou in nauw contact staan met de Libanese regering. In het Verenigd Koninkrijk is een man aangeklaagd voor de bootramp van afgelopen donderdag. De man van 27 van Soedanese afkomst zou de boot hebben bestuurd... die voor de Franse kust omsloeg in het kanaal. Vier migranten verdronken, twee mannen en twee vrouwen. Ze sloegen van boord toen de vier aan boord probeerden te komen... van de opblaasbare boot die al op het water was. Ze werden meegesleurd door gevaarlijke stromingen. 38 mensen werden uit het water gehaald... en meer dan 70 migranten slaagden er alsnog in om later de oversteek naar Engeland te maken. Een van de verdachten die terecht staat voor de kunstroof in het Trends Museum in Assen... heeft geen deal gesloten met justitie. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. De man ontkent volgens zijn advocaat dat hij de Roemeense kunstschatten uit het museum heeft gestolen. Dinsdag gaat de rechtszaak over de roof van de Roemeense kunstschatten van start. Artsen maken zich zorgen over het toenemend aantal vrouwen dat naar een hormooncoach gaat. Dan blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Vrouwen geven bij coaches soms veel geld uit aan adviezen en behandelingen voor bijvoorbeeld menstruatie of vruchtbaarheidsproblemen. Maar volgens artsen zijn die behandelingen niet altijd bewezen effectief en soms zelfs schadelijk. Het weer bewolkt, maar soms ook wat zonnige perioden. Later neemt de bewolking vanuit het west toe en vallen er wat buien, hier en daar met onweer. Het is 15 tot 21 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nooit, hè? En de zaterdagavond uh, komt er weer aan. En er kunnen natuurlijk hele mooie dingen gaan uh, gebeuren. We horen de Point Sisters en I'm so excited. Welkom bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Net hadden we Piet Pijper uh, aan de telefoon uh, over de wedstrijd uh, van vandaag tegen Castricum. Helaas staat Zandvoort op dit moment met uh, 0-2 achter daar op Duitsersveld... Piet houdt de wedstrijd uh, voor ons in de gaten. Verder hebben we het uh, in deze uitzending ook over de nieuwe podcast... van uh, Gilles Kok en Karina uh, Veren. Zij zijn uh, te gast uh, geweest in Hotel Keur uh, aan de, de Zeestraat. Al sinds 1912 daar gevestigd. En uh, ja, omdat uh, Zandvoort uh, dit jaar 200 jaar badplaats is... is er heel veel te vertellen over Hotel Keur... Uh, ja, een aantal afleveringen gemaakt uh, van de podcast. Die je onder meer uh, kan uh, horen op uh, Spotify. Straks uh, praten we met uh, Gilles Kok en Karina Vera over uh, die podcast. Eerst gaan we gewoon nog even lekkere muziek draaien. Ja, terug in de tijd, hè? En ik uh, moet je wat vertellen. I think I love you. I'm sleeping and right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up.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 and never talk about it and did not go and shout it when you walked into the room My name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 Mary I only want to make you happy and if you say hey go away I will but I think better still I'd better steer around and love you do you think I have a case let me ask you to your face do you think you love me I think I love you I think I love you baby we keer terug naar 1970 met uh, deze zin van de Partridge Family en I Think I Love You. 200 jaar badplaats uh, dit jaar en dat uh, wordt gevierd uh, op allerlei manieren hier in Zandvoorts. En Gilles Kok en uh, Carina Veren. die hebben een hele mooie podcast uh, gemaakt uh, in de serie 200 jaar badplaats. En uh, die gaat uh, terug naar uh, Hotel Keur. En uh, ja, waar is uh, die, uh, die uh, podcast dan opgenomen? In Hotel Keur, in nou.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 En is daar veel reactie op gekomen? En daar, ja, hè, toch, Gilles? Nee. Uh, daar is zeker reactie op gekomen. Uh, er blijken namelijk heel veel mensen die uh, daar gewerkt hebben... of directeur zijn geweest, of feestjes hebben georganiseerd. Basketbalvergaderingen. Ja, uh, uh, basketball, uh, uh, vergaderingen, ja uh, er zijn heel wat dingen geweest. ja, uh, dus ja en, en we kwamen inderdaad achter dat het uh, al een heel oud hotel is. Het 1911 ooit begonnen en 1912 ja. op deze locatie.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 Over wethouder uh, uh, Lascaré was natuurlijk degene die... Ja, hooggeëerd... Uh, hooggeëerd, ja, de wethouder... Uh, ja, ja. uh, uh, nou, ja. laten we daar even naar luisteren. Oh, oh leuk. Ja. Kan dat? Ja, uh, ja. Marja, ja. Ja. Ja. overvalt je weer. Ja, maar dat... Niet uh, zenuwachtig ja, worden. Dat is, ja. Het is mooi dat we overal komend jaar stilstaan bij grote onderwerpen uit 200 jaar badplaats.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 verbleven ver, ver, uh, hebben uh, in plaats van gast. Mensen die hier gewerkten en mensen die het maakten dat ik altijd een podcast leuker vind dan naar een schilderij te kijken. Omdat ik mijn eigen belevingen kan uh, maken. Kijk uit naar de uh, afleveringen. Ik, ik, ik, ik wist niet uh, hoeveel, ik hoorde dat er een zes uh, uh, uh, uh, dus uh, een buurman zal uh, van dat geluid voor de mensen, Thomas, mijn buurman. Mocht er geluid over, dat ging jij op een knop... Uh, nou ja, aan jou de heer? Uh, drukken. Aan mij de heer. Nou, daar komt hij hoor. Wethouder Lascaré, ja, het is wel speciaal... dat er een podcast wordt gemaakt over een hotel, hè? Ja, het oudste hotel van Zandvoort, wat nu nog staat. ja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 uh, officieel geopend ja, en leuk toch? Uh, ja. en nu uh, kan iedereen het uh, beluisteren. Ja, Spotify staat het. Hoe doe je dat? Nou, dan ga je naar Spotify ja? en dan uh, typ je in hotelkeur ja? en dan verschijnt het vanzelf. Bizar. Of onder voor podcast. Nee, ja, kan ook. De website is dusomverpodcast.nl. Daar staat het ook op. Maar ja. Spotify is vrij toegankelijk voor iedereen. Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, het is ja simpel hotelkeur. Dan vind je hem al. En, ja. We hebben er zes gemaakt, wat Lars uh, net verteld.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 Toch? En zeker en luisteren, gaan luisteren naar jullie luisteren, podcast. Absoluut. Ja. Ik ja. denk dat er heel wat luisteraars bij gaan komen, Ger, na deze flitsende introductie Zo. van jullie uh, nieuwe podcast. Heel veel succes en uh, wij gaan zeker luisteren, Ger. En we hebben ja. al een ik, ideeën. Nou, ik, voor heb, de voor heb, de ik volgende. weet het al. En er zijn ook al ideeën voor een volgende podcast. Nou, ja, vertel eens. Nou ja. Uh... Het gaat niet over Op de Graaf, maar het gaat over <laughs> ja. wat jammer. Is ja. ja. ja. en, uh, en ook niet een ander hotel. Ja.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 Dus ja, voor mij is daar heel veel over te vertellen. En, uh, en dat kwam gisteren in ook alweer los hè, bij de lancering. Uh, <laughs> dat dat zei: Oh, maar mijn vader die heeft nog. Uh, nou ja, zo gaat dat dan. Dus ik zeg: ja. Oké. Okay. Kijk. Uh, u moet ook. Uh... Mooie projecten. Ook... En er zullen ja. vast nog wel andere projecten komen waar jullie ook Waarom? weer op podcasten. En naast uh... op de Graaf is natuurlijk ook een fantastisch idee. Ja. Maar ja, is veel nee, heel te veel succes ermee. Dank jullie Fijne Dankjewel. dag. Dank Ja, dat was hem uh, inderdaad uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. Gilles Kok en uh, Carina Veer hebben een hele mooie podcast uh, gemaakt over Hotelkeur. Sinds 1912 hier in uh, Zandvoorts. En de zes afleveringen die kan je binnenkort allemaal gaan beluisteren. Maar in ieder geval nu al de vier afleveringen. De eerste vier staan online onder meer via de zandvoortpodcast.nl. En Spotify. Zoek even onder hotelkeur en je vindt de podcast. En dan kan je de verhalen horen achter het hotel. En dat zijn heel veel verhalen. Want ja, zo'n grote historie aan dingen. Wat er allemaal gebeurd is rondom Hotel Keur. Dat hoor je dus uh, in de podcast uh, die op uh, Spotify staat of de Zandvoortpodcast.nl. Zodanig gaan we weer naar Duintjesveld toe, het slot van de tweede helft. Maar eerst uh, deze inmiddels wel uh, dins klassieker van uh, Domenica. Okay. klassiekers zo op de zaterdag bij ZFM. Dat was Domenica uit 94 met Ika. de Let You Go. Dat was een beetje de tijd dat discotheek It in Amsterdam enorm populair was. Ja, daar zijn wat feesten gegeven hoor. We gaan kijken of het ook op Duitsersveld inmiddels feest is. Piet, of valt het tegen? Nou, het genadeschot is net gevallen. We hebben zo'n 90 plus tweede minuut. Maakte Kastrikum uit een uitval 0-3. Dus de wedstrijd is wel gespeeld overigens. Dat de laatste kwartier, en zeker na die 2-0 is Zandvoort heel erg uh, nadrukkelijk een uh, aanval geweest. Een frisse spelers voorin. En dan hebben kansjes ook. En een, een meerdere malen de roep om een strafschop, uh, om een overtreding, een ernstbal. Scheidrechten wilden er niet aan. En wat bij de tweede kon gebeurde, gebeurde ook bij de derde. Die wacht op een, een aansluittreffer. En hij valt aan de andere kant en dat deed Castricum met een simpele, simpele uitval en het was 0-3. Inmiddels uh, worden geklapt en de scheid zegt de fluit voor het einde. Dus Zandvoort heeft met de 3-0 verloren van Castricum. Volgende week uh, gaan we uit naar uh, een van de concurrenten. De Jong Hercules in Beverwijk, dat is ook een van de concurrenten voor Zandvoort. De onderste plaatsen. We, we gaan... Uh, we gaan... Zoals je nu ziet uh, gaan we, we zometeen een na-competitie in. Met uh, de Fendi uit de onderste voor uh, de, de degradatie naar de vierde klas. Het is nog niet zo ver, maar uh, het wordt er vandaag niet, uh, niet beter op in ieder geval met dit resultaat. 0-3 uh, voor Acousticum en uh, ja, verdient. Wel een beetje geplateerd vind ik. Maar worden zeker 1 of twee doelpunten verdiend. En er is ook, ik vind, ik vind het zelf dat er leuk gespeeld is. Maar ja, daar heb je weinig aan als je met 3-0 verliest. Dus uh, 0-3, daar blijft het bij vandaag. En uh, op naar de volgende week. Uit naar Beverwijk, naar Jong Hercules. Zeker weten. En een hele belangrijke wedstrijd dus uh, volgende week, Piet. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. En uh, tot uh, de volgende wedstrijd. Uh, helaas uh, 0-3 verloren vandaag uh, thuis van Castricum. Waar het uit de vorige keer 10 0 werd. Dus ja, wat dat betreft toch wel enige verbetering. En ja, ook goed spel trouwens. Dat hoorde je juist van Piet ondanks dat we dan met 3-0 verloren hebben. Dus dat beloft wel wat goeds voor volgende week in de wedstrijd tegen Beverwijk. Die je ook weer live hoort hier op de radio bij ZFM. Van de week is je overleden, nou ja, eergisteren eigenlijk, de rapper Afrika Bambata. En die, die heeft heel veel hits gescoord samen met onder meer de Soul Sonic Force. Maar ook met Ubi-40 had hij in de jaren 90 een hits. En die kennen we eigenlijk allemaal wel. De hit gaan we draaien en... Uh, ja, hij is dus uh, gisteren op 68-jarige leeftijd uh, overlezen. Overleden deze rapper uh, Babata. Hier is uh, zijn hits met uh, uh, Ubi 40 en uh, Reckless. Recklessly, you lost that love. That love baby. Recklessly, you lost that love.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 Tot, uh, deze hebben we natuurlijk uh, al gehad. Uh, de single van Dominica en I Gotta Let You Go. Dat gaan we niet doen. We draaien even een andere plaat en uh, ja, mijn, uh, mijn gehoor is gevallen op uh, de volgende single van de week van Shakin' Stevens. Here is This Old House. This old house Just once one ran one. with laughter This old house Het is Een echte oude van Sheik uh, en Stevens uh, hoorde je. Het is uh, even na half vier. We gaan uh, wat uh, evenementen met uh, je doornemen. En als eerst uh, aandacht voor uh, de blauwe tram en plusbunt uh, in uh, Nieuw-Noord. Want uh, op dit moment is lopende de, de, uh, de expositie Zandvoort in kleur. Een wisselende expositie van lokale hobby-schilders en fotografen... die de schoonheid van het dorp en de duinen hebben vastgelegd. Dan hebben we Zandvoort Arts Pop vanaf uh, mei in aanloop naar de grote kunstexpositie in uh, september. Zijn er in de Blauwe Tram vaak uh, voorproefjes te zien van kunstenaars die later in het jaar hun ateliers openen. En dan hebben we ook nog de historische fotowand. Want uh, in uh, de centrale hal van de Blauwe Tram hangt uh, de permanente maar regelmatig aangevulde collectie van nostalgische beelden van Zandvoort. Vaak in samenwerking met het uh, Zandvoorts Museum. Dan gaan we naar de activiteit in Pluspunt. Nou, de muzikale jam sessies. We hebben er al eerder veel over verteld. En vaak uh, vindt deze plaats op de laatste vrijdag van de maand. En is erg populair. Lokale muzikanten spelen live uh, en in zweer altijd uh, ongedwongen... Uh, daar in uh, uh, Pluspunt in Zandvoort Noord. Dan hebben we creatieve workshops. Wekelijks zijn er aanlopen. Middagen voor schilderen, handwerken en het maken van uh, mosaïek. En voel je fit elke maandag en vrijdag. Laag de, laagdrempelige bewegingslessen voor uh, senioren. Ademhalingsoefeningen, wat voor mij een lichte gymnastiek. Vaak gevolgd door een uh, gezamenlijk koffiemoment. En dan uh, die digitale helpdesk. Heb je vragen over je smartphone of uh, tablet... er zijn regelmatig inloopmomenten... waarbij vrijwilligers je uh, stap voor stap helpen uh, daarin. Pluspunt. Dan gaan we nog even naar het uh, circuit toe... want uh, daar vindt ook wel het een of andere uh, plaats. Uh, eens even kijken wat we allemaal hebben in het circuit. Zo hebben we American Sunday op uh, 3 mei. Een dag vol Amerikaanse auto's, drag races. En show and shine in, uh, op het uh, circuit hier in Zandvoort. Dan de historische Zandvoort Trophy. Die vindt uh, plaats op uh, 16 en 17 mei. Prachtige klassieke raceauto's uh, die strijden op het uh, legendarische asfalt van het uh, circuit in Zandvoort. En dan de DTM 22 tot uh, 24 mei. Een van de grootste internationale raceseries. De Tour Wagen Masters komt weer naar de kust... en uh, rijden op een circuit hier in Zandvoort op 16 en 17 mei. Nou, nog tot de 4 uur, wordt wel rennen. kan je ook uh, ter, uh, bij, aanwezig zijn bij de open dag... Uh, van het uh, Kennen met Dieren thuis aan de Kersomstraat nummer 5. En daar laten we het even bij uh, voor uh, dit moment... De exposities en uh, de dingen die te doen zijn hier in Zandvoort de komende weken. A quite the pyro, you light the match to wash it low. You possess the key, no longer drowning and deceived All oh, because you came for me I love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 En na de evenementagenda voor de komende periode hoorde je twee platen achter elkaar. Als was eerst uh, The Fate of Ophelia, de single van uh, Taylor Swift uiteraard. En erachteraan een eigenlijk wel vergeten plaats, maar wel heel lekker. Lucia McNeil was dat met uh, Perfect Love. Nou, het is uh, kwart voor uh, vier geworden. We gaan uh, over naar, uh, ja, niet zomaar iemand. We gaan over naar uh, Jan Lammers, want... Uh, ja, de laatste race, de laatste Dutch GP gaat er aankomen in augustus. En de, de kaartverkoop gaat heel lekker. En er zijn nog wel een aantal kaarten vrij voor de vrijdag. Maar volgens mij zijn de zaterdag en de zondag al helemaal uitverkocht. Jan Lammers vertelt daar meer over. Hoe gaat het met de Dutch GP...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 Om nou, exacte aantallen die zou ik uh, ook zo uit mijn hoofd uh, niet weten, maar uh, eh, tot nog toe uh, we hebben we nog alle jaren een uh, redelijk uitverkocht huis gehad. Dus, dus en uh, nu uh, ik ben ik er zelf persoonlijk zeker van overtuigd dat we gewoon alle drie de dagen uh, ja. ramvol gaan zitten. Dus, dus uh, nee, dat wij ik geen seconde aan. Nee, maar er is nog ruimte voor mensen. Hè? Er zijn nog genoeg kaarten dat als ik het weekend bepaal, nou, ik ga toch die vrijdag, want daar nog ook op uh, in het weekend nog wel kaarten voor zijn.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 Eh, hoeveelheid brandstof en dan ook nog de vuile benzine van toen. Ja. Eh, dus eh, inmiddels, eh, de rijders vinden natuurlijk deze manier van rijden helemaal niets.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 Nou ja, ik denk dat mensen mij, mij wel kennen als uh, het glas is half vol. Dus, dus ik ben natuurlijk uh, uh, voornamelijk uh, puur ook als Zandvoorter en als autocoureur uh, uh, uh, ooit ook vanuit de Formule 1 uh, uh, als enige Zandvoortse Formule 1 coureur regelmatig aan de start gestaan. Maar zeker vanuit die hoedanigheid uh, vind ik het natuurlijk fantastisch dat we gewoon zes van zulke evenementen hebben gehad. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk ook Grand Prix gehad.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 Die in augustus uh, plaats gaat vinden op het circuit. Kaartverkoop loopt heel snel. Zaterdag, zondag uitverkocht. De vrijdag zijn nog een, of is nog een aantal kaarten verkrijgbaar. Dus uh, ga naar de website van uh, het circuit of andere kanalen. Om je alsnog van een uh, kaart te voorzien voor het uh, ja, spektakel op het circuit. Want dat spektakel wordt dan afgesloten met Martin Kerricks. En uh, ja, dat is dan, uh, we hoorden het net van Jan, al een uh, DJ die uh, zelf al heel veel uh, uitverkochte zalen en uh, de buitenlucht uh, heeft. En uh, iedereen uh, op uh, de benen krijgt om uh, te genieten van uh, zijn muziek. En wij hebben een paar jaar geleden ook genoten van zijn muziek. Want uh, toen uh, bracht hij de volgende single uit: Hier is uh, Martin Garrix met uh, Summer Days.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 Even though it, I knew that. I got this feeling on a summer day. knew it, I saw my face. I just thought that she could be the oh one. I got this feeling on a summer day. knew it, I saw my face. I just thought that she could be the oh Sun dress with you on my arm. Take the coupe out the garage. Pull the roof back. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's the one. A masterpiece.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 nou, dan heeft Jan toch wat verklapt over de laatste editie van de Dutch GP. De afsluiting met Martin Karras. Je hoort hem zojuist met de Summer Days hier bij ZFM. Zometeen alweer het de derde uur van Stamford op zaterdag. Daarin veel meer racegeweld met de Pit Reports. Die ze rond en nabij kwart over vier gaan doen met Renault Lawson. En vandaag gaan we naar Catwell of Cardwell Park. In uh, Engeland, uh, daar is uh, Rendel zelf ook aan het racen. Dat hoor je in het uh, volgende uur. En uh, Seven Years is de laatste voor vieren. Tot zo. Once I was seven years old, my mama told me. Go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old.